You yeah, might Toen ik hier de vorige keer was, toen zei Ron dat het goed was om toch vooral veel getuigenissen te laten horen. Ron, jij krijgt je zin. We gaan heel veel getuigenissen geven. Als we klaar zijn met deze prediking, dan zijn wij ongeveer drie maanden verder. Het onderwerp over de heiligheid is ontzettend veel te zeggen. Wat ik vandaag hoop is dat er geloof geboren wordt, dat dat groeit, dat we hoge verwachtingen hebben. Wij dienen de eeuwige, de Almachtige. En dat zijn zijn titels. Maar het is ook echt waar, hij is de Almachtige. En dat moet in ons hart gebrand worden. Ik probeer daar een bijdrage aan te leveren. En ja, als je iets in je hart wilt branden, dan moet daar van getuigd worden. Dan moet dat blijken hoe dat in je eigen leven is. Oké, okay. nou, daar gaan we. Wat is het probleem als het gaat over de gaven van de geest? Het is een ontzettend groot probleem. Want er is heel slecht onderwijs over. Ik denk ook dat er ook heel veel uh, foute leringen zijn. Zo ontzettend fout. Ik ben een exact mens, dus ik hou van hoe staat het er en wat betekent het. Hoe hebben de apostel, hoe heeft Yeshua bedacht. Wat hebben ze bedoeld en zo wil ik het ook uh, beetpakken. Nou. Dus uh, er is heel weinig onderwijs. Ik kom uit de gereformeerde kerk. Ik geloof niet, tenminste daar heb ik mijn jeugd doorgebracht totdat ik uh, ging studeren. Ik geloof niet dat ik er één keer een dominee over heb horen praten. Niet één keer. Echter. Bij ons in de familie leefde het wel. Daar waren echte wonderen van genezing. Dus je bent anders opgevoed als precies de gereformeerde leer er is ook heel weinig ervaring met de openbaring van Yahweh de openbaring van de eeuwige. de Bijbel staat er vol van en in de gereformeerde kerk ik was denk ik acht jaar heb ik gedacht of de Bijbel is waar of die kerk is niet waar want er is zo'n grote kloof tussen wat in de evangelie staat en wat ik in de toen gerefimeerde kerk in een dorpje zag en ik denk in heel veel kerken en kringen staat niet God aan het roer... maar er staat de mens aan het roer. In de Europese kerk is het helemaal bizar. Dan gaan de kardinalen die gaan rollend over... Nee, die zitten dan in een hokje te praten over de paus. En dan komt er tenslotte een paus te en dan zeggen de Heilige Geest... en wij hebben bedacht dat die jonge paus moet worden. Ja, ik wil bijna mijn voorhoofd wijzen. Zo werkt het niet, zo werkt het niet. Dus ik ga... Vertellen hoe het wel werkt. Omdat er zo weinig ervaring is, heb je twee uitersten. Of we gaan dat volledig ontkennen. Of we gaan alles wat er in ons bolletje opkomt, zeggen we oh, ook dat is van de heilige geest. Nou, De waarheid is niet dat we alles ontkennen en ook niet dat alles wat in ons bol opkomt van de heilige geest is. Ik ga daar heldere lering over uh, vertellen. Er zijn een heleboel theologieën die zeggen dat de heilige geest nu niet meer werkt. En daar hebben ze dan allerlei redenen voor. Want wij leven nu in een andere bedeling. Waar die theorie vandaan komt, ik weet het niet, maar het staat niet zo in de Bijbel. Gaben zijn alleen voor de apostelen. Dat staat er ook niet. Het staat er niet. Maar als het niet werkt in je midden, dan wil je toch een reden hebben. En je wil natuurlijk niet dat het aan jou ligt. Dus zeggen ze, nee, dat was er enkel voor de apostelen. Dat was voor die tijd, Het was een andere bedeling. Wat er gebeurt, is dat we de grootheid en de kracht van de eeuwige uit ons leven manoeuvreren. En dit gebeurt er in zoveel kerken en kringen. En daarom wil ik dat het roer gaan omgooien. Dat we ons volledig gaan richten op de eeuwige en hoe die in ons leven wil werken. Ja, en dan zeggen we, God spreekt door prediking. Ja, dat is zo. Hij spreekt door prediking. En dan zeg je, hij spreekt tegenwoordig alleen door prediking. Nee, dat is niet waar. De andere kant, dus het ene kant ontkennen, de andere kant ontzettende overdrijving. Dan wordt het gevoel de drijfveer. Ik voel dit, ik voel dat, ik vind, ik voel dat... Iemand ging naar de tandarts en die had geen gaatjes. En op de terugweg. Ja, ik, had, ik wist al dat de eeuwige tegen me had gezegd dat er geen gaatjes had in mijn tanden. En, een zoon die krijgt in een heel aardig meisje. En zo, oh, dat is zo van God. Nee, dat is een heel aardig meisje. En uh, vervolgens, uh, na een paar weken, zegt hij ook net toch niet. Nou prima, maar dat is niet van God. Niet je al het gevoel, hoe aardig en fijn en prettig het ook is, is van God. Dat is niet zo. Op een gegeven moment heb je autoriteit en dan kan een voorzeggen ja, de heer zegt dat die twee mensen met elkaar moeten trouwen, of die mensen moeten vooral niet met elkaar trouwen en jij moet vooral dingen. De heer zegt tegen mij dat jij, er wordt zo ontzettend gemanipuleerd, het zal niet overal gebeuren, maar het gebeurt wel heel vaak. Ja, Nel en ik zijn er heel allergisch voor geworden, voor het gemanipuleer. Misbruik van macht misbruik van macht. Het gaat zelfs zo ver, dat door een heel gebrekkig inzicht... allerlei werkingen van Satan voor het werk van de Heilige Geest worden aangezien. Nou, dan ben je echt heel erg ver van huis. Maar het gebeurt tegenwoordig meer en meer. En steeds meer invloeden uit India, uit het hindoeïsme... via de New Age, die komen ook, komt ook de kerk binnen... en. Ik heb me voorgenomen om zo weinig mogelijk over deze dwalingen te zeggen. Want je, hier kan je echt eh, dagen over praten. Dagen. Het ene is nog gekker dan het andere. En je kunt het niet herleiden tot de Bijbel. En je kan het enkel herleiden tot het misbruik van teksten. Het niet goed uitleggen van de Bijbel. Dus wat ik ga doen is juist wat staat er. Hoe werkt het? Hoe werkt het in mijn leven? Hoe werkt het in de mensen die ik gezien heb? En vooral, hoe werkt het in het leven van Yeshua? We beginnen met handelingen. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Dat zegt Petrus. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren... Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouders zullen dromen dromen. En ook mijn dienaren en mijn dieneressen zal ik in die dag van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. Dan ga ik even gelijk de volgende, 1 Korinther 12. Er is de verscheidenheid van genade gaven. Maar het is dezelfde geest. Er is de verscheidenheid van bedieningen. Het is dezelfde heren. Er is een verscheidenheid van werkingen. Maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. En in Korinther 12, 13 en 14... die gaan over hoe de gemeente moet functioneren... hoe de samenkomst moet functioneren. Daar gaat het over. Er is een verscheidenheid van werking. Daar wil ik wat over zeggen. Zo meteen ga ik er verder op in. Je kunt de eeuwige niet vangen in een procedure... in een protocol. Zo werkt het niet. Hij is... De autoriteit, hij bepaalt hoe het gaat. De ene keer werd genezing zus en de andere keer werd genezing zo. De ene keer ben je maanden bezig vorsten, en een vorstje, en de volgende keer spreek je een kort gebed uit. En genezen. En alles ertussenin. Eén ding is duidelijk, de eeuwige die leidt dat. Je kunt het niet in een procedure pakken. Maar de eeuwige... Die zal altijd geloof belonen. Altijd. Ja, er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde heer, er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Het, is, het moet nuttig zijn voor de ander. En in de tweede plaats voor onszelf. In de eerste plaats voor de ander. Het gaat dat wij elkaar dienen. Laat het helder zijn. Jowel geldt nu. Wij leven in het laat der dagen. Jawel stort zijn geest uit op zijn dienaren. hebben heb net gelezen. En zijn dieneressen. Ongeacht leeftijd of geslacht. Of maatschappelijke positie. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om hoe, ver, hoe lang je hier vooraan staat, hoe hoog dat je bent of hoe klein dat je bent, daar gaat het niet om. Hoe oud dat je bent, of je boven de tachtig bent of boven de twee, daar gaat het niet om. Als zijn geest op je uitstort en er staat, Jezus zegt dat je daarom moet bidden en dan zal deze zich geest geven. Het komt niet automatisch met je bekering. Paulus die zegt op een gegeven moment van, uh, heb je de heilige geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Dat impliceert dus automatisch dat het niet aan de bekering automatisch hangt. Dat het er als een appendix bij hoort. En dan krijg je ook de gaan van de geest. Zo werkt het niet. Ze werkt het bij de discipelen niet, ze werkt het in handelingen niet en ze werkt ook bij ons niet. De geest werkt in je leven Nou en dan gebeuren er dingen. Dit hoort, ik denk, dat de gaven van de geest bij het normale christelijke leven horen. Bij het normale functioneren in het nieuwe verbond. Bij Yeshua. Yeshua is de grote gezonde, de shaliach. Hij is door de vader gezonden. En wat zegt Yeshua? Zoals de ene was vol van de heilige geest. En dan zegt Yeshua, zoals de vader mij zond, zo zend ik ook jullie. En Paulus herhaalt dat weer. Wij zijn ook gezonden. En zoals Yeshua vol was van de heilige Geest, zo moeten wij ook vol zijn van de heilige Geest. Anders zullen wij nooit als lichaam van Hem kunnen functioneren. En hoe zegt 1 Corinthians 13 dat, in de 12 dat: en ieder heeft iets: de ene heeft dit en de ander heeft dat. De ene is een hand en de andere is een voet. De ene is een mond en de ander is een oor. Zo moet het functioneren. En als ik heel eerlijk ben, dan kom je maar heel weinig plekken tegen waar het zo functioneert. Dus we hebben nog een weg te gaan. Maar ik geloof dat als je je vast voorgenomen hebt om de stem van hem te horen, dat hij zijn stem laat horen en die tot je gaat spreken. ga ik zo meteen uh, ga ik erover hebben hoe dat werkt. Als het goed is, zo schrijft Paulus dat... Dan manifesteren de gaven van de geest zich, de genadegaven. Het woord genade, dat is interessant. Genade, je krijgt het voor niks, dat is eigenlijk niet helemaal waar. De eerste keer dat er genade in de Bijbel staat, dat gaat over Noach. het staat, Noach vond genade in de ogen van God. En God heeft niet random iemand getrokken en gezegd, nou ik ga met die verder. Nee, hij vond genade, want Noach's hart was volledig op de eeuwige gericht. Daarom vond hij genade. Niet te min is het niet een verdienste. Dus het woord genade moet daar wel even tussen quotes zetten. Er zijn veel genadegaven En elk met een specifieke werking. Daar ga, ik, daar ga ik het zo meteen over hebben. Zoals de geest het wil en niet zoals wij het willen. Ik heb een sterke wil. Dat werkt niet. Het is het werk van God. Dus mijn wil staat er in dat opzicht buiten. Tijdens de samenkomst vangt de ene gelovige dit en de andere gelovige dat. En bij elkaar wordt de derde gelovige geïnspireerd tot het. Zo moet het. Zo moet het. Enkel. We zijn dat zo ontzettend verleerd. We zijn het helemaal ontwend. We durven dat niet meer. Daarom was het zo belangrijk dat Ron zei, we moeten erover gaan getuigen. We moeten ons geloof weer gaan opbouwen. Tot opbouw van de gemeente. Het gaat om de gemeente. Opbouwen, dat wil zeggen bemoedigen, vermanen, vertroosten. Er zijn een aantal voorwaarden. De geest van Java moet op je zijn uitgestort. Paulus, die bitter voor, op een gegeven moment uh, in Samaria zijn die mensen tot bekering gekomen. Filippus heeft wonderen gedaan. En dan moet Johannes en. Petrus, die worden geroepen, want die mensen zijn niet vervuld met de heilige geest. Nou, zo staat er keer op keer hoe dat werkt in het Nieuwe Testament. De ene keer door handoptrekking, de andere keer spontaan, maar dat moet gebeuren. Je moet een heilig leven leiden. Yahweh en Yeshua moeten op de eerste plaats staan. Je moet hen dienen. Wat er ook gebeurt, als je naar de levens van Elia kijkt, Samuel, noem het maar op, Hosea, Ezekiel. Wat een ontzettende toewijding hadden die mensen. Wat een ontzettende overgave aan God. En als de Eeuwige wat zeiden, deden ze het onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Als je niet die overgave hebt dan zal het ook heel karig in je leven zijn. Dan zal het karig functioneren. Ben je overvloedig in het zoeken van de eeuwige? Hij zal je overvloedig zegenen. En dat is heel belangrijk. Je moet geloven, je moet geloven, je moet geloven... dat de eeuwige jou wil gebruiken. Dat hij jou aan jou een openbaring wil geven. Als je altijd gehoord hebt dat dat niet voor jou is, dan moet je dat wegdoen. Dat hoort bij het oude leven, dat hoort niet bij het nieuwe leven. Nu wil de Ewige jullie gebruiken. één voor één en ieder op zijn eigen manier. Daar is geen procedure voor te bedenken. De Ewige staat aan het roer. Hij is de baas. Een andere voorwaarde. Je moet echt bereid zijn elkaar te dienen... De genade, de gaaf van de geest zijn om elkaar te dienen. Als je vindt dat je enkel bediend moet worden, dan zal het niet werken. Als je op zoek bent naar de meest fantastische gemeente waar het helemaal gaat volgens jou, dan zal het niet werken. De eeuwige wil, Yeshua wil dat je een dienaar bent. Dus de, de grootste in het koninkrijk van God is allerdienaar. Jawel heeft de leiding, de eeuwig heeft de leiding. Het is de ruach van Yahweh. De ruach, zijn kracht. Het is zijn gevoel, het is zijn denken. Het is zijn motivatie die over je komt, het is zijn ruach. De heilige geest, die ontvang je. koningen door zalving. De profeten ontvingen het. Wij ontvangen het. Als we erom bidden. Het heeft ook niks te maken met je natuurlijke kunnen. Omdat iemand, weet ik wat, medicus is, zal die wel de gave van genezing hebben. Nee, dat is niet zo. Of iemand die is onderwijzer, dus hij zal wel de gave... Nee, dat is niet zo. Hoe God met zijn geest omgaat, dat is zijn zaak. Ja, dat is zijn zaak. Maar het, het werkt ook anders. Kijk, op een gegeven moment liep ik op het strand. En toen dacht ik op een gegeven moment... Waar zou God nou mee bezig zijn? Dat, dat dacht ik ineens. Tja, en toen. Nou, het, het was negen uh, uur s'avond, ik, ik ging terug en ik liep door het bos terug, door een donker bos. En toen stond er bij een boom stond een man. Toen begreep ik onmiddellijk: daar is God mee bezig. Ik weet niet wat hij bij die boom deed, of hij zich wilde ophangen, maar God was er met die man bezig. Ik heb hem de Evangelie gebracht. Op tien uur s'avonds in een stikdonker bos. Ja, die man. Ik heb dat niet zelf bedacht om, om te bidden. He, waar bent u nou mee bezig? Wat, wat, wat heeft u op uw hart? Dat had hij op zijn hart. De Heer kan je altijd inspireren. Zo werkt het. Hij kan je een gedachte geven. En dan gebeurt het. Als Mozes, die slaat met zijn staf op het water, wat had de Eeuwige hem gezegd? En als hij het gezegd heeft, dan heeft hij dat met woorden gezegd. Het was niet een gevoel van, laat ik nou, ik, ik moet wel doen, laat ik daarom eens opslaan. Het heeft de Heer dat gezegd. Zo was het niet. De Eeuwige heeft ons gesproken. En zoals hij tot Mozes spreekt, en de Eeuwige die heeft zijn geest om ons uitgestort, gaat hij ook tegen ons spreken. En ieder heeft iets. Ja, de geest van Yahweh. Die wil iedereen gebruiken. Iedereen. Iedereen. Iedereen heeft iets, dat is de bedoeling. Nou, daar is onze samenkomst misschien hier wat meer dan elders. Maar dat is wel een moeilijk om dat te regelen. Ik wil ook nog één ding zeggen. Alles wat te maken heeft met de gaaf, van de geest, toets het. Toets het. Breng het bij de leidinggevende mensen. Praat erover. Het kan zo makkelijk zijn dat je iets in je gedachten hebt en dat het niet van God is. Daarom moeten we het met elkaar toetsen, enkele. daar is nederigheid voor nodig. Er is heel erg een nederige houding en een zachtmoedige houding voor nodig. Want als jij de grote godsman bent, ja, dan wordt het niet meer getoetst, want het zou eens kunnen zijn dat. Een nederige, zachtmoedige houding. Ik ga het over openbaring hebben. Maar daar is we, wat is dan profetie en wat is openbaring? Ik denk dat heel veel begint met openbaring. God laat iets van zich zien, van zichzelf zien, van zijn koninkrijk. Dat is openbaring. Iets wat helemaal boven het natuurlijke uitstijgt. Van Hemzelf. Het is verborgen. En ik vind de Torah één grote, geweldige openbaring van de, de eeuwige. Fantastisch. Dus ik denk dat het de grootste openbaring is die de mens die ooit gehad heeft. En dan de Messias. De grote openbaring. Ja, van Yeshua. Hij toont verborgenheden van het evangelie. Je hebt het nooit gehoord, je hebt er nooit zo tegen aangekijken, maar je ogen worden geopend. Soms over de toekomst. Ook over het verleden, als er dingen echt heel fout zijn gegaan. en je weet maar niet. de eeuwige, die kan alles openbaren. Over mensen. De Heer heeft wel eens. over verschillende mensen. tegen. wat is daar aan de hand? Met een. ja, ik hoor dan altijd de woorden. ik hoor gewoon woorden. Soms dan denk ik van. ja, die zin zit gewoon pam in mijn gedachten. en die gaat er ook nooit meer uit. Dat weet ik ja, dat is de eeuwige die dat in mijn harde schijf brandt, zal ik maar zeggen. In mijn hoofd brandt, dat gaat er niet meer uit. Ik weet dat, dat heeft hij gezegd toen. Situaties. De Heer kan over situaties een openbaring geven. Hij is de Almachtige. Denk niet te klein van hem. Denk niet ook te klein van jezelf. Hij wil zich aan je openbaren. Dat is wat gepredikt moet worden. Als je te voor staat. Als je eruit strekt, als je gaat bidden van, ik zou zo graag die stem willen horen. dan gaat hij doen. Toen ik twaalf jaar was, toen bad ik, ben ik ben gereformeerd, dus dan leer je, als je in bed gaat, moet je bidden. Dus al gauw baden wij een eigen gebed en dan was ik aan het bidden en dan dacht ik, nou, dit komt niet zo hoog, dat haalt het plafond net. Dan het opnieuw. En dan dacht ik, nou, deze keer ook niet. En ik ben daar drie jaar mee bezig geweest, elke avond, ik denk tien, twintig minuten. Je wilt zo graag die relatie. Ik denk dat de eeuwige dat niet vergeten is. Al deze dingen, het gaat altijd om het koninkrijk. Het gaat altijd om het koninkrijk. Het gaat nooit alleen om ons. Het gaat om het koninkrijk van God. Dat dat gebouwd gaat worden. Het, is, het heeft niks met toverheid te maken. Het heeft niks met, noem het maar op, maar dit alles met het koninkrijk van God te maken. En als openbaring ontbreekt, verwildert het volk staat, daar ga ik het ook nog over hebben. Ik, ik race een beetje door de onderwerpen heen. We kunnen later altijd op één onderwerp inzoomen. Openbaring. Ja, engelen, dat zijn boodschappers van God. Dus dan kan gewoon een engel hier wat zeggen. Dromen en visioenen. Ik heb de eeuwige gebeden dat het altijd helder zal zijn. Als je me een, een droom geeft, dan wil ik niet iets vaags, Zou het dit of zo, dat betekent. Ik zag toch zoiets en wat is het nou? Nee, ik wil het klip en klaar weten en als ik het niet klip en klaar weet, dan gooi ik het gelijk weg. En zo werkt het bij mij. Als ik een droom droom, weet ik altijd, oh dit betekent het en dan hoor ik altijd woorden erbij en dan kan ik dat invullen. Er is iets vaag en dan vertel ik het tegen Nell, als de eerste die het... En dan toetsen we dat. Een hoorbare stem, woorden en zinnen. Ik geloof dat de profeten dus echt hoorbare woorden, als ze God spreekt, is dat een hoorbare stem geweest. Dan is het niet van, hij ging er zitten en hij schreef het op. en Nee, nee, dit is toch niet het goede woord. Ik ga er nog eens, en de volgende dag heeft hij het nog weer anders, weet je? zoals hij een boek schrijft. Nee, zo gaat het niet. Ik meen echt dat de eeuwige direct, als ze staat, God sprak, dan heeft God gesproken en is het letterlijk wat er staat, is het wat God gesproken heeft. Punt. Ja, ik denk dat het zo is. Zo helder. Want zo werkt het ook in mijn leven. En waarom zou het dan elders anders werken? Ik denk het echt. Als God tegen Noah gesproken heeft hoe hij de ark moet bouwen, dan heeft hij het heel precies, heeft hij alle maten en gewichten, hoe dat allemaal in de, de soorten houdt. Hij heeft het klip en klaar laten zien. Dat is een geweldige openbaring geweest. Voor het koninkrijk van God dat gebouwd zou worden. En we weten het nu nog. En zo wil God tot ons spreken. Helder, klip en klaar. Ja, wij schimpen je met een gedachte, een motivatie, een gevoel. Plotseling heb je de, de, de wil om. Ja, ik heb heel lang de motivatie gehad. Ik moet weer verdouw bellen. Ik moet weer verdouw bellen. Ik moet weer verdouw bellen. Een gevoel. Het kan echt, dat de, de eeuwige werkt door een gevoel. Maar het is heel gevaarlijk, het gevoel. Het is heel gevaarlijk, want veel mensen voelen van alles. Het is heel gevaarlijk. Want je gevoel is niet altijd van God. Toets het, toets het. Als je toets als je een gevoel hebt, ik heb het gevoel dat ik dit moet doen. En je gaat naar een oudste. Dus ja, ik begrijp wel dat je dat voelt. Want jij bent heel erg, je wil heel graag dit. En daarom heb je dat gevoel, maar het is niet van God. Of, nou wat je nu voelt, hoe kom je er bij? Ja, ik weet het ook niet, maar... Toets. Hoe openbaar God? Soms doordat direct iemand zijn mond open doet en die weet dan, ik ga dingen van God zeggen. Hij weet van tevoren niet wat het is, maar hij spreekt woorden van God. Ik ken een evangelist die zo werkt en die gaat dat dan leren aan anderen en door die anderen werkt het niet zo. Dus dan gaat, wat er in hem opkomt, gaat hij dan zeggen, zo spreekt de Heer. Maar dat is niet van de Heer. Het is wat die, zijn leren. zo werkt het God wel bij hem. Maar bij die ander niet. God is de baas. Hij bepaalt hoe het gaat. Je kunt het niet opleggen aan iemand. Heb grote verwachtingen van God. Ik weet niet hoe hij tegen jullie wil spreken. Maar hij doet het. Als je het uitstrekt. Als je leven hem toegewijd is. Als je een ander wil dienen en door de gebeurtenis kan God spreken. 1 Korinther 8 vers 11. Ik heb hier deze negen gaven, die worden daar keurig op een rijtje gezet. Ik ga ze zo meteen even door. Maar ik ga er eentje een beetje naar voren halen en dat is genezing. Of jij even er wat over wil zeggen. Hij heeft, toen we pas leerden kennen, mijn fantastisch verhaal verteld. En toen ik heb vroeg gevraagd, heb je dat nou wel aan de gemeente verteld? Nee, schaam je. Het was in, uh, in 2006. Werden we werden uitgenodigd door uh, onze twee zoons. Die waren het jaar daarvoor waren ze naar Nieuw Wijn geweest. Dat was een soort conferentie, een week lang. En wij hadden toen helemaal niks met de Sabbat of wat ook. Die hadden een hele lovende verhalen over, van nou, dat zou zo geweldig zijn, dus ik stel ervoor misschien is dat mooi om het hele gezin te doen hè, om dus het volgend jaar ons in te schrijven als heel, wij hebben vijf kinderen met aanhang, dus dat zou dan een hele club zijn en ook al wat kleinkinderen waren toen we waren in totaal, geloof ik, met ik denk tegen de 14, 15 man of zo, zoiets. in ieder geval nou, dat had best wel wat voet in de aarde, oké okay, uiteindelijk, nou ja, regel het maar dan kijken wij wel of we, dus dat hebben we gedaan, we hebben het geregeld. Heel erg leuk, we hebben twee blokhutten hadden we afgehuurd, een mannen- en een vrouwenblokhut. Dus het was erg leuk. Maar ik had heel erg veel last van mijn rug. Ik heb een hele slechte rug. Maar ook toen had ik dus heel erg veel last van mijn rug. En dat was een enorme belemmering. Dus wij waren daar op de conferentie, hebben we heel erg genoten. En toen werd er op een gegeven moment werd er dus onderwijs gegeven over genezing. Dus wij vonden het interessant. Nou, dan gaan we, dus wij samen, Annemiek en ik, naar dat onderwijs over genezing. En dat ging echt, nou goed, wat Willem ook zegt, het gaat echt over dienen. Nou, dus wij hebben trouw heel de week door. Elke dag was dat een aantal uur, hebben wij die cursus gevolgd. Wij zijn, denk ik, ja, op de derde of de vierde dag of zo. Toen veranderde het ineens. Toen zeiden ze ineens van me luisteren'. we hebben dus steeds het onderwijs gegeven. Maar het is de bedoeling dat je dat gaat praktiseren. Dus ik zeg aan Miekjes, we moeten de markt daar wegkomen. Ik zeg, dat is niet voor ons. Dat is niet voor ons. Wij, wij hebben geen gave van genezing of wat ook van. Uh, dus wij vonden het heel interessant om die cursus te volgen. Maar om dat zelf te gaan doen, dat zagen we eigenlijk niet zitten. Ik had vreselijk veel last van mijn rug. Dus op een gegeven moment wordt er gezegd, door degene die dat leiden zeg maar, die ze moest luisteren. Er zit hier in de zaal, er zit een man die is geboren in 53. Nou, dat was ik. Hij noemde een aantal kenmerken, dus Annemiek die stoot mij aan. Nee, dat gaat over jou. Jij moet, hup, tol je hem op. Ze gaan bidden voor jou. Ik zei, nee joh, dat gaat niet over mij. Dat gaat over iemand anders. Maar daar kwam weer niemand. Dus Annemiek, nee, hup, ik wil dat jij, het gaat echt over jou. Dus ik naar het podium op. Er werd van mij gebeden en ik genas. Voor een groot gedeelte. Dus ik ga naar beneden. We ben zitten. En je bent enorm aangedaan, want er, ja, er gebeurt wat in je, in je lichaam. En ik zit nog net, er komt er komt een man naar me toe. En die zegt joh, jij was me net voor. Hij zegt, ik dacht dat het over mij ging, zei hij, maar ik was onderweg en zei, ja, ik zie jou het podium opgaan. En je was me net voor. Hij zei maar, hij zei, nu kom ik bij jou. Hij zei, jij weet wat het is. Hij zei, ik wil dat jij bidt voor mij. Nee, ik zei, nee joh, je moet daar wezen, bij het podium. Nee, zegt hij. Hij zei, de heer heeft mij naar jou gestuurd. Hij zei, die heeft tegen mij gezet. Die man, daar moet jij wezen. Die weet wat er over gaat. Die weet hoe dat voelt. Hij was zo overtuigend dat ik er niet onderuit kon. Dus ik ben met hem apart gaan staan... En mijn oudste zoon, die wilde er graag bij zijn, dus die heeft er ook bij gestaan, die stond daarnaast. Ik heb mijn hand op hem gelegd en gewoon een heel simpel gebed, ik weet niet eens wel, maar trouwens, nou ja, eigenlijk een -gebedje, om, om, om zo te zeggen. Maar die man genas, hij voelde echt wat verschuiven in zijn rug. En hij ging dat demonstreren door bepaalde dingen te doen, dat als je echt last van je rug hebt, dan weet je, nou, dat kun je niet doen als je last van je rug hebt. Dus die man was echt genezen. Nou, we waren behoorlijk overstuur, mag je best weten. Dus ik ben gaan zitten en ik had het echt voor mezelf helemaal gehad eigenlijk. Ik was zo verbaasd dat je dus gebruikt wordt op zo'n manier. En ik zat nog maar net en er komt een tweede man naar me toe. En die zegt: Ik ben naar jou gestuurd, jij moet voor mij bidden. Ik zei: Nee, ik kan het echt niet meer. Ik zit helemaal vol, ik ben helemaal van de kaart. Het gaat echt niet. Hij zei: Jammer dan voor jou. Hij zei: Maar ik sta erop. God heeft naar jou gestuurd, jij moet voor me bidden. Dus oké, okay. ook apart met hem. Hij kon niet horen aan één oor. Hij stond voor de klas, gaf les. Nou, ik sta zelf ook voor de klas. Als je niet goed bij de oren, als je één oor een beetje mist, zeg maar, dan heb je dus niet de mogelijkheid om te zeggen, hé, hey, dat geluid, dat komt daar vandaan, of dat komt daar vandaan. Zeker als je wat op het bord aan het schrijven bent. En ze zitten dingen uit te halen. Het is vreselijk belangrijk dat je een beetje weet vanuit welke hoek en dan weet je tamelijk snel van wie degene is die aan het vervelen is. En hij hoorde dus aan één oor helemaal niets. Hij zei, ik ben al naar zoveel doktoren geweest en zo, het maakt allemaal niks uit. Hij zei, ik wil dat je daarvoor bidt. Nou, ik heb echt een heel simpel gebed voor hem uitgesproken. En hij voelde wat verschuiven in zijn oor, terwijl hij dus aan het midden waren. Hij voelde echt wat verschuiven. En hij kon horen. Aan het eind van de conferentie, een paar dagen later, wij waren de auto aan het inpakken. En die man die komt voorbij lopen. En ik was zo benieuwd van, hoe gaat het met hem, hè? Ik, ik ren naar hem toe. Ik zeg, joh, ik zeg, wat is er gebeurd? Hoe is het met je? Hoe is het met je? Nou, ongekend. We hebben echt als zo'n huilen van, van blijdschap. En, en God, hij zei, het is onvoorstelbaar, zei hij. Hij zei, smorgens, ik word wakker. Ik zeg tegen mevrouw, wat hoor ik nou, joh? Wat hoor ik nou? Oh, zes, dat zijn de vogels. Nou, die heb ik echt jaren niet meer gehoord. Dat wist ik niet eens eigenlijk. Hij zei, maar ik hoor ineens. Kon ik de vogels weer horen. Die man was echt compleet genezen. Dat was echt ja, geweldig. En het mooie is dat je beseft, het gaat niet over jou. Het gaat niet over die man die genezen moet worden. Nee, het gaat om hem. Het gaat om zijn eer. En dat is eigenlijk het mooie. Eigenlijk van het, en dat is ook wat je samenbindt op dat moment... Je bent niet trots dat je iemand kan genezen. Nee, want het gaat niet over jou. Het gaat samen. Hè, we zitten huilen en hebben hem groot gemaakt, Want daar ging het om. Ja, over dit onderwerp, over genezing, Ja, dat schiet er mij in. Duizend verhalen te binnen. Want, zoals het lichaam één is en veel leden heeft. En al de leden van dit ene lichaam. wel er veel zijn, één lichaam zijn. Zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. En dan gaat de gemeente functioneren als het lichaam van Christus. Het ene dit en de ander dat. Zoals dat in jouw voorbeeld het geval was. Spreken in geestelijke talen. Paulus zegt in 1 Korinus 14, je spreekt geheimenissen tot God. Je verstand staat er volkomen buiten. Daarom is het voor... Ik heb een vriend die is prof en die, die geeft geweldige bijbelstudies. En hij zegt één ding, ik begrijp dit niet, ik begrijp dit niet. Nee, <laughs> het is ook heel moeilijk te begrijpen. <laughs> het doel is om jezelf op te bouwen. Dus je gaat het niet hard op in de gemeente staan doen, want dan zegt uh, Paulus... Dan moet je het gaan uitleggen. Want dan. Dus je bouwt jezelf op. Je krijgt een. De Heer openbaart zich aan je. En dan kan je dat uitleggen van ander. Begrijp dat. In veel vertalingen staat. Um, het spreken in tongen is een, een uitdrukking. Het is eigenlijk een verkeerde taal. Er staat in vreemde talen. En dan moet je eigenlijk in onbekende talen. Het is. Je kan dat ook niet vertalen ofzo, Soms wel. Ik heb wel eens Martin meegenomen. En die zat in een samenkomst heel zachtjes voor zichzelf in een geestelijke taal te bidden. En er zat er een zwarte man naast hem uit Midden-Afrika. Die ging zo luisteren. En die je Jij spreekt mijn taal? Ja, maar... hij was van zich van niks bewust. Wat zeg ik dan? Je maakt de, de eeuwige groot. Je looft Jezhua. Ja, de grote wonderen. Dat was voor die man. Ze zijn ook heel lang, hebben ze opgetrokken. Daarom. Ja, dus God verbond twee mensen daardoor. Nog even door deze. Je ziet in handelingen dat het spreken in tongen en het profiteren, dat is het eerste wat is in geestelijke talen. En het profiteren is bijna het eerste wat gebeurt. Een evangelist. Die was 14 dagen na de zesdaagse oorlog in Jeruzalem. En hij was daar bij Christenvrienden. Maar uh, hun kinderen waren, ze hadden drie kinderen, en die waren uh, officieren in het leger. En het leger werd ontbonden, want de zesdaagse oorlog was uh, voorbij. En die mensen, die komen thuis terwijl die evangelist en zijn vrouw daar zitten. Nou, de huiskamer was een kleine euforische stemming. Israël, de mag, het machtigste land van de wereld. Geweldige leiders. En, nou, zo ging dat nog een poosje door. Hè? Levi Eschol. Moshe de Jan. Nou, en al die mensen die namen, wat een geweldig leger hadden. En wat was dit geweldig, wat is dat geweldig. Op een gegeven moment, waarom nou, zei die uh, evangelisten nou... En die zei: Ja, ik wil graag bidden dat jullie het Heilige Geest ontvangen. Daar hadden ze nog nooit van gehoord, maar dat wilde ze wel. Dus eerst werd er een vrouwelijke officier die ging in een stoel zitten, werd voor gebeden. Zij ging in geestelijke taal spreken. En dat duurde wel even, en dat werd steeds emotioneler en emotioneler. En op een gegeven moment gingen ze in het Hebreeuws verder, dus ze legden dat uit. Ja, die Nederlander die verstond er natuurlijk geen barst van. Is er nou nog in, in, in geestelijke taal bezig of niet? Ze dus leggen het nu uit. En wat legden ze nu uit? De eeuwige was woedend. Hij was woedend, want er waren hele grote wonderen gebeurd. En wie loofde zij? De eeuwige? Nee, Livy Eschol en Moshe de en al die grote mannen van die tijd, die werden geloofd en de eeuwige niet. En toen zagen ze echt een enorme donkere wolk op Israël afkomen. En op een gegeven moment ze, oh de heer gaat ze heel erg straffen. Nou, die evangelist heeft echt gepleit voor Israël. Op een gegeven moment zag hij dat de evige, en dat komt heel sterk in zijn geest, die gaat van het hart van steen gaat een hart van vlees maken. En dat is denk ik nu aan de hand. Ik denk dus niet dat Hamas het probleem is van Israël. Het is het stenen hart ik Ja, dat is het. Ja, want als je in onze kring wordt, wordt natuurlijk met lovende woorden gesproken over het, Israël, over het leger van Israël en fantastisch dat het is. Daar gaat het niet om, daar gaat het niet om. Het is niet waar. Het gaat om de eeuwige. Dus ik vind me daar soms wel een beetje over op. Bij de eeuwige zijn alle dingen mogelijk. Ja, alle dingen zijn mogelijk. Die kan ook de uh, Joodse mensen die verhard zijn, die heel veel hebben meegemaakt, ook een heel zacht hart geven... Ja, dat moet gebeuren. De vertolking. Ik ga hier, als je een vertolking, dat heeft eigenlijk dan dezelfde status als profetie. Ik ga hier, um, de Zesdaadse oorlog heb ik gehad, ik ga je nog een voorbeeld bij geven. We zaten in een gemeente, en er was een zeventig man, en uh, een van onze kennissen die kwam via ons ook in die gemeente. We kenden hem goed, dachten wij. Um, meestal sprak daar een spreker van buiten. Wat gebeurt er? Er was een spreker van buiten, die kwam uit uh, oorspronkelijk uit de gereformeerde gemeente, dat was die dominee geweest, en die wordt door de Heer aangeraakt. Dus hij gaat in geestelijke talen spreken. Maar als je naar hem luistert, no, de Eevee is woedend. Wat een taal zeg. Je, je begrijpt er niks van, maar je hoort wel. Hier is iemand aan het woord die woedend is. En er werd over iemand in de gemeente een vreselijke profetie uitgesproken. De heer die was zondige van iemand spoeg zat En hij accepteerde het niet meer. Nou, we waren diep geschokt, diep geschokt. De volgende zondag, andere spreker, wist van niks. Precies hetzelfde. Zelfde profetie, hetzelfde. En de derde keer, de zondag daarop, weer. En wij dachten dat we die man kenden. Hij kende hem niet. Het was een groot zondaar. Op een gegeven moment, een paar pookje later, hebben wij zijn dochter er weg gehaald. Groot zondaar. Hebben ze dochter nooit meer gezien. Zijn vrouw is in de inrichting gestorven. Ja, het, gaat niet, het is heel slecht met hem afgelopen. We Die waren diep geschokt, ook door onze eigen on, ja, onnozelheid. Niet gezien hebben. Stel voor dat dit niet gebeurd was. Dan zit zo'n... Een grote zon daar gewoon in de gemeente en die vernielt alles. De geest van God kan niet werken. Als je naar Ananias en Safira? Dat is een heel interessant verhaal en dat begint eigenlijk het hoofdstuk daarvoor. Barnabas, die verkoopt een stuk land. En Barnabas, die wordt metgezel van Paulus en die brengt het evangelie. Dat is een kopstuk in de gemeente van Jeruzalem. Dat is een fantastisch belangrijke man. En dan is er een meneer Ananias, die wil blijkbaar ook heel belangrijk zijn... En die verkoopt een stuk land. En die houdt een gedeelte achter en die zegt dat dit al heel de opbrengst is. Dus hij wil eigenlijk de positie van Barnabas even naar. Hij wil, nou, en daar maakt Petrus, hoe die het weet weet ik niet. Misschien heeft hij gewoon een woord van kennis gehad, dat hij tegen hem zegt, dat klopt niet wat iemand daar zegt. Dat denk ik. En dan maakt Petrus daar een einde aan. Die man die komt te overlijden, zijn vrouw. En dan wordt ook, klopt het dat het voor dat bedrag is. Ja, ja, ja, zegt die vrouw. Nee, is niet waar. Je gaat je man achterna. Dat is ontzettende macht van God. Die alle leugen gelijk. Maar stel voor dat die man daar wel, dat het niet geopenbaard zou zijn. Nou, wat blijft dan de kracht van God in zo'n gemeente? De heilige geest kan niet werken dan. Dus het is zo belangrijk... Waar openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Strek je uit naar de gaven van de geest. Ga ervoor bidden. Ga lezen hoe het werkt. Want Yeshua is de gezondene. En wij zijn door Yeshua gezonden. De Geest door Yeshua heen werkt. Zo moet hij ook door ons heen werken. En dat zal niet vandaag of morgen. Ja, misschien ook wel. Misschien ook niet. Misschien duurt dat wat langer. Maar... Strek je eruit, bid ervoor. Bid dat de Heer je gaat openbaren in de situaties waar je zit. Hij zal het doen, Hij zal het doen. Gewoon, maar le